2 uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. Die in de Filipijnse jungle werd gegijzeld, is weer vrij. Hij werd vastgehouden door terreurgroep Abu Sayyaf, maar die heeft hem laten gaan. De Noor werd een jaar geleden samen met twee Canadezen en een Filipijnse in gijzeling genomen. De ontvoerders eisten ruim 5,5 miljoen euro losgeld per gegijzelde. Toen daar niet aan voldaan werd, werden de Canadezen onthoofd. De Filipijnse vrouw werd in juni vrijgelaten en nu dus ook de Noorse man. Of voor hen wel. Losgeld is betaald is niet duidelijk. De politie in het Duitse Kiel is op zoek naar iemand die winkelketen co-op afperst. Degene die ze zoeken eist miljoenen euro's van de supermarkt. Om zijn kracht bij te zetten heeft de afperser ook een aantal scholen bedreigd. Hij of zij stuurde mailtjes dat er vergiftigd voedsel verspreid zou worden als er niet werd betaald. Daarna werden op het schoolplein inderdaad marsepeinen hartjes gevonden met een vreemde stof erin. Ook werden in Kiel gisteren tijdelijk drie scholen ontruimd na een bommelding. De Duitse politie heeft ruim 100 agenten op de de zaak gezet. De Gelderse politie is op zoek naar de bestuurder van een auto die afgelopen nacht twee fietsers aanreed. De fietsers, een man van 53 en een vrouw van 50, raakten daarbij zwaar gewond. Ze reden op een weg tussen Oosterwolde en Noordeinde toen ze geschept werden door de auto. Computerfabrikant HP bevestigt dat zijn printers het soms niet doen als er geen originele HP-inktpatronen in zitten. Daarover zijn steeds meer klachten van consumenten. HP heeft sinds een tijdje bij verschillende type printers de software aangepast, waardoor inktpatronen van een ander merk vaak blokkeren. En dan nog het weer. Vooral in het oosten van het land is het bewolkt en regent het nu en dan. In het westen is het droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen is het iets koeler, maar ook meer zon. Na het weekend de eerste dagen droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen file. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 So I greeted you with an annoying smile when I saw that girl upon your arm and you run your heart with a fatal charm. I said, "Soul boy, let's hit the town." I said, "Hey boy, and what's with the frown?" But in return, all you could say was, "Hi, George, meet my fiance."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 Die heeft hij als de tweede beëindigd. En de, de, daarvoor was hij zesde en daarvoor was hij ook weer tweede, geloof ik. Oh, die, die laatste was met die, met die hagedis. Met die hagedis, ja, geweldig. Ja, daar liep geen kat over of een hond over de, de parcours, maar een hagedis. Maar goed, allemaal goed afgelopen. Dus uh, om drie uur start van de kwalificatie voor de Formule 1... voor de race van morgen voor de Formule 1 race in Singapore.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 You put on my favorite song Now I'll be here till the morning done Not the sound of the birds But the sound of the drums go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 Oké, okay, dat was het. Het uh, Nieuws in het kort. Ik ben een beetje verward, dus vandaar. <laughs> maar ik woon ook in Zalford, hè? dan krijg je dat. Wil je het Zalford's nieuws uh, nalezen? Dat kan uiteraard via onze eigen CFM-app. En Die kun je gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek gewoon even naar ZFM Salford En download hem nu op je telefoon of tablets.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 Zaterdagmiddag van CFM met twee hits achter elkaar. Als eerste die uit de jaren 80: Co-West en We Close Our Eyes. Gevolgd door onze zuiderbuur, Jawel, Milo en Howling at the Moon. Ja, die windmolens die houden ons bezig. Gaan ze er nou wel of niet komen? En waar gaan ze komen? Hè? Oh, Wij ik... zijn natuurlijk uh, allemaal voor IJmuiden fair. Ja, en het blijkt dus uh, bij nader inzicht uh, een stuk goedkoper te zijn dan dat het uh, in eerste instantie was begroot.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 Y el secreto nan de coscativitos es secreto Comino por la capa me siente enamorado me siente enamorado me siente enamorado, me siento enamorado. Me siento enamorado.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 Sta je vela, recorda. Boot in zuiden, domina. Boot in zuiden, dom. Uh, bij dit soort muziek hoort eigenlijk een zonnetje, over jan Ja. Laat die mis weer vandaag een beetje. Miescento Annamarado. Ja, de plaats die Albert-Jan van de week s'avonds zat te beluisteren. Ik hou hem gewoon in de gaten. Over uh, het zonnetje gesproken, gaat de zon eraan komen? Via de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 Al dus weer online. Ja, we blijven gewoon uh, lekker cabrio rijden, Albert Jan. Zeker weten. Zeker weten. Doc, uh, blijf het dak blijft eraf. <laughs> zo is het. Wil je het weer nalezen? Ga dan naar uh, www.meteopagina.nl of kijk ook eens op weeronline.nl Dat was het weer.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 Mijn bed moet ik verschonen Ik moet naar de wc Belasting formuleren. We can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 Come out with afuera hizo un par especial para ti bebé nos tenemos que mañana tal vez de pronto no te vea y tengamos un recuerdo así que baby menea. esa señorita se sí se mueve bien cuando baila es que la tiene que ver alucinante su ropa se ve radiante conmigo se le va lo de arrogante ahí ahí ahí dale baby move dale baby move party Pa' me pa' me pa' me just for me baby Tell me one figure hundred, hundred and fit it. Don't vow your move, you know that I'm with it. Perfect size, I know that you fit it. Just let me eat it, you know me not quit it. Pand the yell like I see and did me now. them ma watch we like Finn City. Full time you run the thing, me thought legit If you don't come, give me that wood of your pity. Girl. My girl, come me down one see something me want in a life and then waste time. Girl. Are you with me free every day, baby? Full time when you there for me, my head? Some you.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 dat je er op een gegeven moment mee geconfronteerd wordt... en denkt, wat gebeurt hier? En jij weet er al eens van. En dan, uh, ik weet er sinds een jaar ook een heleboel van. En dan ga je in één keer realiseren hoeveel tijd en energie... Het is wel dankbaar werk om te doen. Het is uh, uiteraard uh, vrijwilligerswerk, het mantelzorgen. Maar naast, als je daarnaast ook nog een baan hebt... Dan, uh, dan gaat er toch vrij veel tijd en energie in zitten...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 mooi, De Grand Prix van Singapore gaat zo dadelijk van start. Een mooi plaatje daar op tv, Albert Jan. Ziet, ziet er goed uit en uiteraard houden wij alle Q's in de gaten. Q1, Q2 en Q3. Dat in de tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Blijf lekker luisteren naar je eigen lokale radio en... Uh, ja, dan hou je op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En de Grand Prix Formule 1 van Singapore. Max Verstappen voor het eerst vanaf Pol. Dat zou wel mooi zijn. Zo dadelijk hoor je daar meer over. Maar eerst meer Kershaw en I won't let the sun go down on me. ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. 4 ZFM. Maar nu eerst het NOS.